10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Investeerder Advent koopt apotheekketen en groothandel in medicijnen Mediek. De investeerder betaalt 775 miljoen euro. En daarmee verdwijnt Mediek van de Amsterdamse beurs. Het bod van Advent ligt ruim 50% hoger dan de beurskoers van Mediek van afgelopen vrijdag. Volgens bestuurders van Mediek is het beter voor het bedrijf als het van de beurs is. Ze zeggen dat Mediek als onderneming in de gezondheidszorg meer is gericht op de lange termijn. Terwijl aandeelhouders zich meer richten op de korte termijn. Topman Van Gelder van Mediek. Ik denk dat het belangrijk is dat Mediek niet opgebroken wordt als bedrijf. Het tweede is, er zullen door deze overname geen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 Het is onduidelijk of de verdachten de spullen zelf hebben gestolen... of dat ze ze hebben gekocht. Vrijdag werden twee vrouwen aangehouden in verband met deze zaak. Het waren een medewerkster van Schiphol en een vriendin. Ze zouden dure spullen zoals tabletcomputers mee naar huis hebben genomen... om ze via Marktplaats te verkopen. De ChristenUnie wil opheldering van minister Opstelten... over het controleren van legitimatiebewijzen. Nu.nl concludeert na een onderzoek door journalist Brenno de Winter... dat ID-kaarten niet of nauwelijks worden gecontroleerd en gebruikte ruim een half jaar een zelfgemaakt legitimatiebewijs. In plaats van identiteitskaart staat er lichtbeeld-auswijs op. De kaart lijkt niet eens op een echte, zegt de Winter. Het ziet er een beetje Duits uit, met de Brandenburger Tor een beetje lelijk getekend.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 Het weer wisselen bewolkt, kans op een bui. Vanmiddag flinke regen- en onweersbuien met kans op zware windstoten. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en enkele buien. AMB Verkeersinformatie. Nederland nagenoeg filevrij. Nog één file en wel op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Er staat tussen de knooppunten Zaandam en Komplein nog een file van 3 kilometer. Kerstgeschenken stress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. tintelingen.nl. Paul Carrick. Zijn lekkerste songs Nu verzameld op een 3CD box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Ik moet punktlicht zijn. De Duitse economie is ondanks de wereldwijde crisis booming. Tegenlicht gaat gluren bij de buren om dit geheim te ontrafelen. Made in Germany. Vanavond vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Frauderen wetenschappers worden zelden opgemerkt door vakgenoten. Op homeopathische geneesmiddelen mag niet meer staan... voor welke klacht je het kan gebruiken. Wat gebeurt er als de wethouder de bezuinigingsplannen gaat bespreken... met de burger? Het is alsof je een mes krijgt met de opdracht... Snij de vinger af van je ene zoon of van je andere zoon. Je mag zelf okay. kiezen welke vinger. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Wetenschappers merken fraude van hun vakgenoten niet op. Dat blijkt uit onderzoek van Groningse psychologen. De zelfregulering in de wetenschap faalt. Fraude in onderzoeken komt alleen boven water door klokkenluiders. Psycholoog Tom Postmes is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ontdekken we die fraude niet? Nou, om te beginnen een kleine correctie. We hebben niet beweerd dat we die fraude niet ontdekken. Dat uh, staat ook niet in het artikel en dat hebben we eigenlijk ook niet onderzocht. Wat we gedaan hebben, is nou juist de gevallen ontdekt... Geonderzocht waarin fraude wel is ontdekt. Dus in al die gevallen die wel zijn ontdekt... die blijken niet op de manier ontdekt te worden... of heel weinig op de manier ontdekt te worden... waarvan men over het algemeen aanneemt... dat dat de beste methode zijn om fraudeurs te ontdekken. Ja. Dus het is net iets anders dan u aankomt. Mm, Oké, okay, maar ja, goed. Er wordt okay, maar... opgemerkt dat... Dat zou kunnen, dat weten we niet heel precies. Dat nee. heeft er alle schijn van. Nee, maar als, als u constateert dat als je dat gaat onderzoeken uh, en dat de, uh, de normale checks en balances, zal ik maar zeggen, in de wetenschap niet goed functioneren, namelijk dat frauderen alleen maar aan het licht komt door hè, klokkenluiders en niet door de zelfregulering, dan werpt dat op zijn minst de suggestie uh, naar voren dat er vermoedelijk wel veel meer gefraudeerd wordt, of niet? Ja, dat ben ik bij u eens. Dat zijn uh, eigenlijk veel mensen die onderzoek doen naar fraude in de wetenschap. Uh, we denken dat ook wel. Heel zeker weten we dat niet. Maar het heeft er alle schijn van dat we het topje van de ijsberg maar ontdekken. Mm -hmm. Maar goed, ons onderzoek ging eigenlijk met name over de vraag... hoe kunnen we die controle nou verbeteren? Ja. En wat opviel is dat die traditionele mechanismen... en dat zijn dus peer review, uh, de, de, de, de wetenschappelijke controle... Collega's, collega's die collega's, kijken over je schouders mee... Met Precies. andere woorden. Ja? ja, en dat zijn dus buitenstaanders die naar artikelen kijken, ja. Ja. Dat, dat soort mechanismen niet heel vaak betrokken zijn bij het ontdekken van fraudeurs. Ja, maar ja, daar nou heb je iets ontdekt als wetenschapper. En dat wil je nog even voor jezelf houden, totdat je het kunt publiceren in een bijvoorbeeld mooi wetenschappelijk tijdschrift, Internationaal, De Lenzet of uh, in andere gerenommeerde bladen. Daar gaat het toch vaak om in de wetenschap. Ja, zeker. Maar uh, uh, wat, wat bedoelt u daarmee? Wat wilt u daarmee nou ja, zeggen? Als er een collega over je schouder meekijkt, is meteen een geheimprijs gegeven. Um, ja, het, de, de, dus u wekt de suggestie dat wetenschappers vaak geen openheid van zaken geven. Um, nou ja, ik denk dat als ik wetenschapper zou zijn en ik zou iets heel bijzonders hebben ontdekt... dat ik dat nog even voor mezelf wil houden totdat ik het heb gepubliceerd. En als er collega's over mijn schouder gaan meekijken, dan ligt het toch op straat of niet? Aha, nou, dat he, daar heeft u gelijk in. Dus men is vaak nogal huiverig voor openheid van zaken geven... aan mensen buiten de eigen onderzoeksgroep... Ja. voordat het gepubliceerd is. Ja. En o, uit ons onderzoek blijkt dan ook inderdaad dat het met name mensen binnen de eigen onderzoeksgroep zijn, mensen heel dichtbij... die eigenlijk het beste geschikt zijn, in het verleden in ieder geval... om fraude op te sporen. Ja. U hebt uh, rapporten en mediaverhalen van 40 fraudeurs bestudeerd. Welke fraudeur was het meest interessant eigenlijk om te bestuderen? Nou, uh, persoonlijk het meest relevant is Diederik Stapel. Dat was ook Dat de aanleiding in... voor deze studie? Klopt, ja. Um, maar eerlijk gezegd ben ik zelf het meest verbaasd... Uh, uh, over het verhaal uh, in de natuurkunde van ene Jan Hendrik Scheun. Een natuurkundige die... Die kent hem uh, niet? Uh, nou ja, precies. Ze een natuurkundige die heeft negen uh, science-artikelen gepubliceerd... begin uh, 2000, 2002, die periode ongeveer. En nog iets van vijf artikelen in Nage, Nature. Dat is echt absolute toptijdschriften. En uh, ja, wat daaraan opviel, was dat als je die publicaties... naderhand naast elkaar legde, dat je concludeerde... Van, nou, dat had men eigenlijk veel eerder moeten zien. Dat had mensen eerder moeten opvallen. Ja. En die is dus oh. relatief lang... Doorgegaan. Ja, nou, dat En dat komt dan dus door dat, ze dat gebrek aan uh, over de schouder meekijken, zal ik maar zeggen. Nou, zal ik dat even uitleggen. Want we, we denken eigenlijk dat er die, die, die peer review, dat functioneert heel goed. Uh, Je ja, constateert net dat het niet goed functioneert. Ja, dus niet bij het opsporen van fraude. Maar peer review is dus ook vaak niet bedoeld voor het opsporen van fraude. En peer reviewers zijn eigenlijk zelden erg achterdochtig. En dat is ook niet zo vreemd. Want de overgrote meerderheid van de wetenschappers... die is waarschijnlijk eerlijk. Dat, dat zijn de schattingen. Ja. Dus als er dan iets uh, voorbij komt waar je wel het moet zijn... dan zijn de meeste mensen daar nog niet genoeg op verdacht. En dat is een van de conclusies die we dus trekken. Maar ja Die peer reviewers die moeten eigenlijk ook eens goed gaan kijken... of er mogelijk sprake van, is van fraude. En dat doet men Denken wij nog wat weinig. Maar als u net zelf constateert dat het beste uh, is dat volgers uit de onderzoeksgroep. Ja. dan uh, met de, laten we zeggen, de rugnummer de, de 1 rug nummer wetenschapper uh, meekijken. Uh -huh. uh, die, die groep is natuurlijk bij uitstek niet argwanend richting de onderzoeksresultaten. want daar werken ze zelf aan mee. Nou, uit ons onderzoek blijkt dat dat nou juist. De gevallen zijn waar het meeste uh, uh, actie uit voortvloeit, dus ja. daar ben ik niet met u eens. Ik hm. denk dat dat u da daar uh, uh, eigenlijk ja. Uh, uh, yeah. ...ten dele gelijk heeft in de zin dat het vaak gerenommeerde wetenschappers zijn... ...en dat ja. die medewerkers het vreselijk vinden om dit te ontdekken. Ja. Maar aan de andere kant uh, blijkt dat ze uh, vaak tegen Heugen Meug... ...maar toch wel bereid zijn om er wat aan te doen. Ja, en die goed. mensen moeten we dus helpen en ja. stimuleren. En dan kunnen we echt, denk ik, vooruitgang boeken... ...bij het aanpakken van dit vermoedelijke probleem. Goed, laatste vraag. Waarom doen wetenschappers het eigenlijk? Is het een zucht naar uh, eeuwige roem of wat is het? Nou, het is heel interessant. Je zou zeggen, ze doen het voor het geld en dat soort motieven. Dat, daar vonden we eigenlijk weinig bewijs voor, weinig duidelijke aanwijzingen. Er zijn wel wat gevallen waar je dat zou kunnen vermoeden. Maar de overgrote meerderheid, ja, het is denk ik pure ambitie en toch ook wel een beetje gewetenloos. En u hebt zelf niet gefraudeerd bij dit onderzoek? <laughs> nee. Tom Postmes, ik dank u wel.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 De verzorgingstaat, dames en heren, wordt afgebroken. Hoort men steeds vaker zeggen, de overheid treedt terug. Sander Bartling ging op bezoek in een gemeente... waar burgers zelf meebeslissen en een gemeente waar burgers zelf moeten meebeslissen. En dat laatste gaat soms niet helemaal goed. Doe burgers. Een mooi woord is dat. Dat zijn mensen die doen. Waar moet het heen met Venlo? En als u op die vraag zegt waar moet het heen met Venlo... dan is de kans groot dat vele vingers... ...andere richting uitwijzen. Dat is niet erg. In de Venlona-zaal aan de rand van Venlo druppelen de mensen langzaam binnen. Ze zijn hier vanavond gekomen om in gesprek te gaan met de wethouders van Venlo... ...over de 17 miljoen die de gemeente moet gaan bezuinigen. En vanavond gaat het over de cultuurbegroting. Dus dan weet je het wel. Verhitte discussies. Maar de grote vraag is natuurlijk, is dit een veredelde inspraakavond... ...en daarna over tot de orde van de dag... Of krijgen burgers hier werkelijk invloed op het beleid? In de venlo zaal met wethouder Jos Thebe van Financiën... en wethouder Ramon Testrote van Welzijn in Venlo. Stadsgesprekken worden hier gevoerd. Waarom zijn die nodig? Nou, het, gaat om, het gaat eigenlijk om twee dingen. Het gaat om de mindset van de mensen. want ja, uh, Dat hebben we ook wel gemerkt in de vorige avond. De mensen zijn zich echt wel bewust van dat er gewoon iets nodig is. Dat moet gewoon, ik bedoel, die bezuinigingsnoodzaak, die zien ze wel. En dan gaat het eigenlijk om van ja, wat, zijn, wat vinden wij nou echt belangrijke dingen in Venno die we graag in stand uh, willen houden. Waar moet de gemeente voor aan de lat staan en wat moeten we aan de mensen zelf overlaten? Dus dit is geen wolf in schaapskleren. Dit is niet een geval van een uh, ouderwet uh, door de overheid, bepaalde koffie- en cake machine met een sausje van eigen initiatief eroverheen. Nee, dat is, niet, dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De mensen nemen gewoon aan de verantwoordelijkheid. En die vinden ook niet echt vanzelfsprekend dat de overheid... overal maar voor aan de lat staat. Ja, kijk, het gevaar van dit soort bijeenkomsten is natuurlijk... dat we over een paar jaar, dat als alles kapot gemaakt is... de schuld krijgen van, ja, jullie hebben er toch zelf voor gekozen? Dit is alsof je een mes krijgt met de opdracht... snij de vinger af van je ene zoon of van je andere zoon. Je mag zelf kiezen welke <tied> zoon. Wat ging er nou mis in Venlo? Dit. Ik, ik hou dan vrij veel van die spreekbeurten over dit onderwerp. En dan zit je met zo'n zaal en dan zeg je nou, wie heeft hier ooit een inspraak gedaan? Nou, dan gaat er de helft van de handen naar boven, hè. En dan zeg je, wie vond het een bevredigende ervaring? En dat was het geestigste dat er was in Amsterdam-Zuidoost, zeg maar de Bijlmer. Er bleef één hand naar boven, groot gelachen in de zaal. Ik was het enige die niet begreep, bleek de stadsdeelwethouder te zijn. Voormalig frontminister Pieter Winsemius schreef een aantal rapporten over de veranderende relatie tussen de overheid en haar burgers. Conclusie, de burger op de koffie uitnodigen werkt niet. Je zult er zelf langs moeten. Burgers kunnen en willen vrij veel, heel veel, maar je moet ze wel de goede vraag voorleggen. En je moet ze serieus nemen. Dan komt het plat op neer. Als daar niet mensen zeggen, zijn die die brug kunnen maken... en er zijn geen wijkagenten, geen schoolmeesters, geen welzijnswerkers... of noem maar op, geen goede huisarts die dat nog snappen... als die brug er dan niet is, dan wordt het we tegen ze. En dan zijn ze alles wat groot is. Dat is de overheid, maar er worden wooncorporaties bij... er worden zorginstellingen bij, er worden scholen bij, alles wat groot is. Maar kom je in een klein dorp, bijvoorbeeld in de kleine plattelandsgemeente Peel en Maas... is Noord-Limburg... Daar hadden meer mensen meegedaan. Kennelijk was daar de afstand van die overheid geringer. Dus daar waren, bleef de helft van de handen naar boven. Dus het kan wel, maar dan moet je wel mentaal die mensen... jouw burgers op je netvlies hebben. Die moeten dichtbij zijn. Nou, en dat is terugkerend het fenomeen. Maandagavond, dan heb ik de muziekvereniging dus. Woensdagmiddag ben ik hier... Dan is voor de biljarters en de inloop van het museum. En die dan een kopje koffie of zo drinken. En om de 14 dagen vrijdagavond voor de bridge. Dus je bent weer bijna altijd. <laughs> het geheim van het dorpsplein zijn de vrijwilligers. Meer dan 100 werken er hier op het plein van het dorp Helden. In de gemeente Pelmaas in Noord-Limburg. Aan dat dorpsplein staat een café, een museum. Links een verzorgingstehuis, een gymzaal is hierachter. En het is allemaal overdekt. Want die faciliteiten bevinden zich allemaal in een gebouw, in één gebouw. Geert Schmiets, strateeg bij de gemeente Peel en Maas. Hoe heeft u dat in een klein, krimpend, vergrijzend dorp voor elkaar gekregen? Ze noemen dat zelf uh, het dorp op Plein in het uh, limburgs dialect het dorp op Plein. De gemeenschap had behoefte aan een gemeenschapshuis. En de wethouder zei tegen die mensen, dat is heel fijn, dan ga maar eens nadenken over hoe je dat zelf wilt realiseren. Zo direct en plat heeft het geklonken. Dat heeft te maken met de filosofie dat gemeenschappen meer verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid eh, moesten nemen voor een eigen gemeenschap. En dat kun je alleen maar realiseren als je als overheid die gemeenschap het recht geeft op zijn eigen problemen. Zodat ze gaan nadenken over wat ze wel willen hebben. En vanuit dat perspectief gaan nadenken over hun eigen toekomst. En dan is het de kunst van een gemeente om bij problemen niet te zeggen van... kom eens praten om het probleem op te lossen. Maar we willen je wel klankborden op welke kant je uit zou kunnen denken om je eigen problemen op te lossen. En dat is een ontzettend groot verschil. Neem je het probleem over... Afblaad je de gemeenschap zelf kans creëren voor de eigen toekomst. Dat is, dat is waar, het, waar het in essentie om gaat. Morgen in Doe Het Zelfers. Mensen die zelf zonnepanelen willen plaatsen weten vaak niet waar ze aan beginnen. Er wordt van alles op de maak gegooid. in de hoop dat je heel snel uh, winsten maakt en dan uh, met de winsten weer vandoor gaat. Dat noem je dan in de energiewereld een cowboytijd. Ja, dat is dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen GoedemorgenNederland.kro.nl Straks op homeopathische geneesmiddelen mag niet meer staan... voor welke klacht het gebruikt kan worden... en dus zit de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie in de gordijnen. De eerste tochtendhumeur, hier is Henk Westbroek. I can laugh about it, I can... Alleen het menselijke dier lacht, meende de Griekse filosoof Aristoteles. Tegenwoordig, zo'n 2300 jaar later, bestaan er andere gerenommeerde wetenschappers... die sterk vermoeden dat dieren het ook kunnen. Niet alle dieren, hoor, want bij scholletjes, strontvliegen en ooievaars... is nog nooit enig gevoel voor humor getraceerd. Slechts een handvol dieren, apen, honden, ratjes... schijnen een goed lachse natuur te kunnen bezitten omdat er miljoenen verschillende soorten dieren op aarde leven... mag je best concluderen dat gevoel voor humor in de dierenwereld... slechts mondjesmaat aanwezig is. Mensen zijn op lachgebied derhalve bevoorrecht. Want we kunnen glimlachen, grijnslachen, lachen en op de paar mensen na die zich letterlijk doodgelachen hebben... ontlenen mensen in de regel veel plezier aan dit menselijk vermogen. In de regel. Want er lijken steeds meer mensen te bestaan waarvan het gevoel voor humor met chirurgische precisie verwijderd lijkt te zijn. Bij rechtlijnige ambtenaren in functie en bij fundamentalistische Mohammedanen is dat evident. Maar zelfs het kleinste Twitter-grapje over elektrische auto's, de majesteit, jolig drankmisbruik of ferme blote borsten. resulteert in de sociale media tot schuimbekkende bedreigingen of, als het meezit, tot volstrekt humorloze scheldkanonades. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Maar dat komt dus omdat ik geen regenworm ben. Dat sommige politici, zoals de voorzitter van het Europees Parlement... wat tussen haakjes een parlement is dat democratisch bezien... ronduit een lachertje is, mensen oproepen om vooral maar niet te willen lachen. Om onderwerpen waar niet iedereen van in de lach schiet... is ronduit hilarisch. Er bestaan namelijk geen onderwerpen die qua lachen bij sommige medemensen... niet in de humorloze taboesfeer zitten... In deze wordt dus opgeroepen om ons zo menselijk gevoel voor humor volledig te onderdrukken. Zelfs als ik het zou willen, zou ik het niet eens kunnen. Mocht u daar trouwens anders over denken, doe dan wat u hopelijk nog steeds niet laten kunt en lach me keihard uit. Henk Westbroek, morgen, het ochtendhumeur van Mart Smetsen.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 Der ehrliche Brief an den Chef und das Engtanzen mit seiner Frau. Die alberne Anbagerwette im Urlaub und die Hochzeit danach. Leuteiner als diese Frisur und mein glatten Vertrag. Das alles werd nie passen.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 Annette Louisan, dat is alles weer niet passeerd. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Op de verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen... mag niet meer staan voor welke klachten het kan worden gebruikt. En dat is hoogst verwarrend, vindt Wilna Wind... directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe weet je nou nog welk middel je moet nemen... tegen griep, verkoudheid of andere dingen? Nou ja, dat is dus uh, het punt... Kijk, eerst was het zo dat er bepaalde claims gedaan werden. Hè. Dit middel helpt bij, terwijl dat niet wetenschappelijk bewezen was. Nou, dat is aanleiding voor de minister geweest om te zeggen, het mag niet meer. Ja. Uh, maar nu kan er uh, helemaal niks meer opstaan. En dat is natuurlijk wel heel lastig. Ja, want toen werd niet melkfles de... flesje je dan moet kopen, toch? Nee, precies. Ja. En dat is verwarrend uh, waarom, voor mensen. En waarom is dat? Nou, kijk, tot op zekere hoogte heb ik er wel begrip voor. Want als je claimt dat iets helpt, terwijl het niet bewezen is... Ja, dan zit je natuurlijk snel op een uh, hellend vlak. Hè. Er gebeuren gewoon ook hele gekke dingen uh, waarbij claims worden uh, neergelegd. Ja. En dit helpt tegen, nou, noem maar op. Ja. Dus dat is ook niet wat we willen. Het omgekeerde maar... is ook vaak niet bewezen hè, dat het niet helpt. Is ook niet bewezen. Nee, maar goed, ik denk dat dat niet uh, de leidraad moet zijn. Maar nou, ik, ik, denk vraag dat het, een... ik vraag het omdat uh, ja. de, de klacht uit die wereld vaak is dat de geneesmiddelenindustrie achter dit soort verboden en geboden zit. Nou ja, ik denk dat uh, mensen helemaal niks hebben aan uh, allerlei verhalen wie schuld schuldig is en zo. Waar het ons om gaat is, het kan niet zo zijn dat homeopathische middelen straks uh, uh, er bijna niet meer zijn. Omdat het zo onduidelijk is voor mensen. Ja. Dus je zou heel goed kunnen zeggen van, kan gebruikt worden bij. Uh, je kan zorgen dat uh, degenen die het verkopen een goede adviesfunctie hebben. Ja. Het is nu van het ene uit het in het andere. We denken dat het goed is om daar nog eens even... Uh, uh, grondig na te kijken. Ja. Zodat de onduidelijkheid die nu is ontstaan. Uh, die kan echt wel wat verbeteren. Ja, daar heb je de vereniging Skepsis. die juicht deze maatregel toe. Nederland ja. volgt eindelijk de Europese regels, zegt ja. die vereniging. Ja, nou ja, dat is uh, hè, wat ik zei. Uh, wij, wij voelen tot op zekere hoogte wel mee. Wat we, kijk, je ziet natuurlijk echt excessen. Je ziet soms uh, dingen die zouden helpen tegen homofilie, laat ik maar dat voorbeeld noemen. Nou, dat is natuurlijk wel wanstaltig. Dat willen we absoluut niet. En waar leg je dan de grens? Hè? Ja, dat is het, het ingewikkelde. Maar goed, het iedereen is toch euh, dan, euh, laten we zeggen, zelf verantwoordelijk voor het kopen van zo'n flesje? Ik bedoel, als je, als je zo'n zo ja. zo, zo uh, receptuur op de verpakking ziet staan, dan weet je toch wel hoe laat het is? Nee, iedereen is zelf verantwoordelijk. Maar je wil ook wel dat mensen goede en eerlijke informatie uh, krijgen. En er zit tussen uh, helemaal niks. Uh, wat het nu is, ja. en goede en eerlijke informatie. Ja. Nou, ik denk dat we daar nog eens even goed naar moeten kijken. En ik kan me voorstellen dat we dan wel een oplossing zouden moeten kunnen vinden... Uh, samen met de politiek van van en gebruikers. En daar gaan we ons best voor doen. Goed, u gaat Marielle Tiemme bellen, denk ik. Wil naar Wind van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Einde verhaal voor ons. Morgen gaan wij verder. En nu hier op Radio 1, Naida. ...ergens in een bus met daarop heel groot lijn 1. Precies, goedemorgen Sven. We Morgen. zijn hier midden in het BTH in het plaatsje Druten. En volgens de heren en de dames in mijn bus is dit het mooiste stukje Gelderland. Ja, en de werkloosheid die neemt toe, zeker onder jongeren. En hier in Druten hebben ze een even simpel als briljant idee... ...om mensen uit de bijstand te krijgen. Wat dat idee is, dat hoort u straks na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. In het conflict om een groep eilanden in de Oost-Chinese zee... heeft China de inzet van drones aangekondigd. De onbemande vliegtuigen zouden de eilandjes beter in de gaten kunnen houden... dan de marineschepen in het gebied. Eilanden worden geclaimd door zowel China als Japan. Japan kocht de eilanden onlangs van een particulier en China staat woest over. De marechaussee heeft nog eens vier mannen aangehouden die spullen van de gevonden voorwerpenafdeling op Schiphol zouden hebben verduisterd. Bij de mannen thuis werd elektronica en kleding gevonden uit het depot op Schiphol. Vrijdag werden al twee vrouwen aangehouden die tabletcomputers hadden meegenomen om ze op marktplaats te verkopen.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 Politiechef Wang Liun was de rechterhand van Bozilai... en zou hebben geprobeerd om de moord op een Britse zakenman... gepleegd door de vrouw van Bozilai, te verdoezelen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. De werkloosheid is schrikbarend hoog. Meer dan een half miljoen Nederlanders wachten op werk. En dat kost geld. Bakken vol geld. Daarom is het belangrijk om elke initiatief om mensen aan het werk te helpen met krachten omhelzen. We zijn vanochtend afgereisd, niet naar de Betuwe zoals ik zojuist zei, maar naar het land van Maas en Waal. Naar de gemeente Druten, oftewel de parel van Gelderland. Ze hebben hier een briljant plan: Zet mensen die in de bijstand zitten gewoon in een advertentie in de krant. Is dit het ei van Columbus? En zijn er nog meer simpele oplossingen om mensen uit de bijstand te krijgen? Ik vraag het aan u, beste luisteraars. Hoe krijgen we onze werkloze massa weer aan het werk? Dit is Lijn 1, welkom. Muziek. We staan hier voor het gemeentehuis in Druten. Advertentie in de krant moet werklozen aan een baan helpen. Luisteraar, bel als u in de bijstand zit en vertel ons of dit zal gaan werken. Of bel ons met een nog beter idee om mensen aan het werk te krijgen. Bel 0800 1121. Of mail naar lijn1 apenstaartje ntr.nl. Of stuur een tweet naar hekje lijn1. U kunt ook naar de website lijn1.ntr.nl. In de bus bij mij zit wethouder Jak... Jacques van Tongen, Goedemorgen. Goedemorgen. U zit hier. Wat hebben jullie precies gedaan? Een advertentie in de krant. Leg uit. Ja, uh, zoals je net hebt aangegeven is, uh, ja we moeten het simpel houden. Want uh, onze middelen om mensen weer aan het werk te houden, ja die worden steeds minder. Mm -hmm. De overheid die uh, worden verder gekort. Dus we hebben nagedacht, ja wat zijn nu nog een uh, andere mogelijkheden. Op een simpele manier uh, dus onder de aandacht brengen dat onze mensen, de, vooral met de bijstand... Gemotiveerde mensen zijn. Want de laatste, laatste maanden zie je toch regelmatig ook in de krant verschijnen dat ja, er wordt erg negatief gedacht over mensen de bijstand. We hebben gezegd, nou dat willen we niet. Ja. We willen op de eh, juiste manier ook de mensen met de bijstand met een advertentie. We hebben een aantal geselecteerd, dat willen we onder voor onze werkgevers brengen. En dat werkt uitstekend. Want wat u heeft om even te kijken, wat heeft u precies gedaan? U heeft vier werk, mensen uit de bijstand ja. genomen. En heeft u in de krant geschreven wie die mensen zijn, hoe oud ze zijn, wat voor soort baan ze zoeken. Exact, dat hebben we gedaan. En uh, dus in de lokale krant, we hebben lokale krant hier, uh, het zijn de kranten, maar we hebben ook een regionale krant, de Gelderlander. En we zien daar, ja goed het werkt, want we hebben al verschillende reacties gehad. Ah, vertel, ja. wat voor soort reacties? Uh, we hebben een viertal ondernemers gehad, die hebben ons gebeld, die hebben gezegd, hey, ik, uh, ik heb ik... zeker interesse ja, in uh, een van de mensen. Dus, ja. En die contacten zijn dan gelegd, of die worden gelegd de komende week. Oké. Okay. In de bus zit ook Ronnie samen met zijn vriendin Angela. Ronnie, uh, jij bent werkloos. Ja. Hoe oud ben je? Hoe lang ben je al werkloos? Ik ben 28 en op het moment ben ik anderhalf jaar al werkloos. Anderhalf? Anderhalf jaar al. Dat is best veel. Dat is zeker lang. Ja, ik ben uh, via een reorganisatie ben ik in, uh, ben ik in een WW terechtgekomen. Mm -hmm. En ik dacht zelf met mijn werkverleden dat ik binnen een maandje of anderhalve maand weer volledig aan het werk zou zijn. Maar uh, vette pech, want ik zit op het moment alweer in de bijstand en uh, ben nog steeds op zoek naar werk. Hey, en wat voor opleidingen heb je gedaan? Uh, ik, heb, uh, ik heb gewoon mijn uh, mbo afgemaakt. Ik ben, vervolgens ben ik vroeg gaan werken. Ik heb wel heel veel werkervaring opgedaan. Ja. Vervolgens ben ik uh, in een magazijn uh, werkzaam geweest als leidinggevende. En ja, via een reorganisatie ben ik zeg maar op, op straat terechtgekomen. En waar werkte je? Die reorganisatie was... ik, ik werkte bij Exciton in, uh, in Ja. En wat voor werk zoek je nu? Uh, ik zoek op het moment gewoon ja, werk in een magazijn of werk in de productie. Maar ik wil in principe alles gewoon aangrijpen. Het, uh, het maakt me niet uit. Ik wil ja. gewoon weer graag aan het werk. Ik wil weer beginnen. Dus, uh... Nou, weet je, doe maar hierbij. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die nu luisteren. Zet jezelf neer. Misschien is er wel iemand die nu luistert en denkt... Hey, Ronnie, jou wil ik hebben. Nou, ik ben, uh, ik ben Ronnie, ik ben 28. Ik ben zeer gemotiveerd om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En uh, ja, het maakt me in die zin niet uit of het productie is of uh, verkoop van iets of dat het... Uh magazijnwerk is als ik maar zo snel mogelijk weer een ritme heb en gewoon weer uh, deel kan nemen aan de maatschappij dan. En wil je wel reizen? Want Rute is misschien een beetje voor de grote werkgevers in de grote stad die denken "Jongetje, je zit veel te ver weg. Wil je reizen? Ik wil reizen, dat maakt me helemaal niks uit. En onder je eigen niveau werken. want als jij zegt ik heb een mbo opleiding maar je bent bereid om ergens als uh, in een magazijn medewerker, dan ga je onder je niveau werken. Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Na duidelijk. anderhalf jaar alles welkom. Alles welkom, ik wil een ritme in mijn leven. Angela, jij bent de vriendin van Ronnie. Ja, klopt. En uh, ja, geef me even de microfoon aan Angela. Angela, ook jij bent werkloos. Ja. Hoe lang? Uh, bijna vier jaar. En hoe oud ben jij? Ik ben bijna 28. Vier jaar werkloos, ja. hoe kan dat? Uh, ja, veel mensen willen geen waar jongeren. Die denken dat er van alles aan mankeert. En dat het uh, uh, mensen zijn die uh, zich niet kunnen representeren of wat dan ook. Of ja. niks kunnen eigenlijk. Waarom ben jij een jongeren? Waarom zit je daarin? Uh, ik heb op een hele korte periode twee ongelukken achter elkaar gehad. Ach. Waardoor ik uh, heel slecht heel lang hetzelfde werk kan doen. Dus achter een computer of wat dan ook. Ja. Uh, veel migraines, vergeetachtig, Maar niet dusdanig meer dat ik niks zou kunnen. Dus... Wat zou je wel kunnen doen? Ja, van alles eigenlijk. Ik heb niet heel veel klachten meer... Maar uh, ik, ik zou in principe best wel uh, veel dingen kunnen. Waarom lukt het dan niet? Ik bedoel, sta je ingeschreven bij een uitzendbureau? Nee, want ik zit in een speciaal traject, een reintegratietraject. Ja. En uh, heel veel mensen blijven gewoon die stempel erop drukken... dat mensen in de wajong, dat het mensen zijn met hele speciale behoeftes op werkgebied. En dat willen ze niet. Oké. Okay. Hey, en geloof jij dat zo'n advertentie waar de gemeente nu mee is gekomen gaat helpen? Ja, ik denk het wel. Ik vind het een heel goed initiatief, dat sowieso. En dan, gewoon omdat het anoniem is. Ja. En er wordt kort en bondig omschreven wat de karakter en uh, de, de capaci zo, capaciteit van die persoon zijn. En ik denk dat dat gewoon heel goed is. Okay. Uh, Angela, wij gaan even naar de telefoon. Want aan de telefoon hangt dokter Roeland van Geuns, onderzoeker en adviseur bij Regioplan. De man die alles weet over bijstand en werkloosheid. Goedemorgen, meneer Van Geuns. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit initiatief van de gemeente Druten? een kleine gemeente die met een groot plan komt, namelijk mensen die al lang, langer in de, in de bijstand zitten, gewoon een advertentie plaatsen in de krant? Wat vindt u van dit initiatief? Ja, nou, ik denk dat het een, een mooi initiatief is en dat het ook uh, illustreert dat naarmate je concretere uh, maatregelen neemt en concretere voorstellen doet aan werkgevers dat het ook voor die werkgever makkelijker wordt om uh, daarop in te springen. Dus uh, een, een mooi initiatief waarbij we tegelijkertijd uh, ons moeten realiseren... dat uh, dat, dat waarschijnlijk voor uh, alle 310.000, uh, 320.000 mensen in de, die in de bijstand zitten... waarschijnlijk niet de enige oplossing is. Maar ieder effectief, initi uh, eff ja. effectief initiatief dat er is, dat is, uh, dat is mooi. Het klinkt vrij simpel, hè? gewoon een advertentie in de, in de krant. Is dit eerder bedacht? Is dan eens eerder uitgeprobeerd? Voor zover ik weet niet, maar uh, ja, uh, uh, ik, ik ken ook niet alle initiatieven. Nee, maar u gelooft wel, want u weet natuurlijk wel heel veel van werkloosheid, dat dit echt wel gaat helpen. Uh, op de, op de, uh, de schaal waarop dit nu wordt uitgeprobeerd en op de schaal van, uh, zeker van, van kle kleinere gemeenten, uh, heb ik daar wel groot vertrouwen in. Okay. Uh, ik uh, denk niet dat het zo is dat we uh, hier het heil voor uh, alle bijstandsgerechtigden uit, uh, uit moeten verwachten. Nee, waarom niet? Omdat een, uh, een deel van de bijstandsgerechtigden uh, uh, ik zal maar zeggen, uh, niet voor niet in de bijstand zit. Echt wel met uh, een afstand tot de arbeidsmarkt zit. Die ja. maakt dat werkgevers daar uh, met, uh, met enig argwaan uh, ja. tegenaan kijken. Uh, en er is natuurlijk toch ook een deel, uh, ondanks wat de wethouder zegt... een deel van de mensen die uh, nog onvoldoende gemotiveerd is om te werken. Of, en dat is misschien nog wel ja. veel belangrijker... Uh, verwachtingen heeft van werk die op dit moment uh, niet waargemaakt kunnen ja. worden. Een, een werkloze kan niet verwachten dat er uh, een uh, vaste baan met, uh, voor uh, fulltime... Onbepaalde tijd beschikbaar is meteen. Okay. Die zijn er nauwelijks meer voor mensen Ik die intreden op de arbeidsmarkt. Ik kom straks weer bij u terug. Dank u wel voor nu. Even een tweet ja. van Charke Reininga. Die zegt: Lijn 1 Radio. Basisinkomen als vervanging voor stelsel sociale uitkeringen. En positief is in ieder geval dat wordt uitgegaan van wat mensen te bieden hebben. En de meeste mensen hebben meer te bieden dan zichtbaar. Nou, Charke, iemand die ook gelooft, mensen hebben wat te bieden, zit bij ons in de bus. Dat is ondernemer Henk van Summeren. Uh, u heeft gereageerd op de advertentie? Ja, dat klopt. Ik uh, belazen het vorige week hier in de lokale Dagblad, de, de, de Waalkanter. We hebben regelmatig uh, contact met wethouder van Dongen, ook vanuit mijn rol als bestuurslid <kacht> van de ondernemersvereniging. Mm -hmm. En toen ik het las, had ik zoiets van, ja, we moeten dat inderdaad oppakken. We weten dat er mensen in de bijstand zijn. Uh, ik heb een aantal klanten waarvan ik dacht, uh, toen ik las, het zijn magazijnmedewerkers. Uh, er zit een interieurverzorgster bij. Dus ik heb mijn klantenkring uh, benaderd. En ik heb gevraagd van, joh, kunnen we daar nou met elkaar eens niet oppakken? Nou, ja. Twee van die ondernemers die hebben daar positief op gereageerd. Onder andere uh, een werkgever waar wellicht Ronnie, die we hier in de bus hebben, ook uh, wellicht gebruik van kan maken. Ah, wat en goed. als ik hem nu zo zie en ik hoor het verhaal en ik zie het enthousiasme, ik zie de uitstraling... dan denk ik dat we daar inderdaad werk van gaan maken en dat dat gaat lukken. Uh, ik doe het dus niet voor mijn eigen bedrijf, maar wel voor mijn relaties weer. En ik denk als we zo ja. samen de boel oppakken, dat we iets kunnen bereiken. Ronnie? En, uh, prima initiatief. Een bemiddeling ontstaan hier in de bus. Zo, zo snel kan het dus gaan. Horen. Zeker fijn om te horen. En dan vraag ik me toch af, hein, meneer Van Summeren... u zit nu hier en u ziet nu Ronnie en zegt... goh, dan ga ik iets voor regelen, leuk die advertentie... Maar had u dan niet als, als voorzitter van die onderneming, ondernemingsvereniging zelf eerder stappen kunnen nemen? We weten toch dat er heel veel werklozen zijn? Ja, we weten het. Ik ben overigens geen voorzitter, maar gewoon bestuurslid. Ah. Um, en dat weten we inderdaad. Maar het, het gaat er denk ik ook om dat het op een gegeven moment opgepakt wordt. Dat je het leest en dat je denkt, nu moeten we er iets mee doen. Ja. Kijk, dit zijn zaken. Als je dat uh, leest en je laat het weer een aantal weken versloffen... dan gebeurt er niks meer. Want dan is iedereen weer in, in zijn dagelijkse drukte, in zijn dagelijkse ritme. Dus gewoon goed dat... Uh, dat, dat de Tentie er even deze staat. Deze manier al pakt en we ja. met z'n allen op dit moment de, de, ja, de schouders onderzetten. zetten. Ja. Nou is Druten een kleine gemeente, maar in de grote steden is werkloosheid een nog groter probleem. In Rotterdam is werkloosheid het probleem van de wethouder Marco Florijn. De man achter het kassenproject en de man die van plan is om nu werklozen om te toveren tot zorgmedewerker. Hij hangt aan de telefoon. Goedemorgen meneer Florijn. Goedemorgen, hallo. Uh, het kassenproject, daar gaan we het niet al te lang over hebben, want we mm. weten, en waarschijnlijk onze luisteraars intussen ook, dat het kassenproject is niet zo heel goed gelukt. Slechts een paar mensen zijn aan het werk, maar intussen heeft u een nieuw plan. Wat is uw nieuwste plan? Ja, nou het kassenproject loopt gewoon door, want dat uh, uh, is eigenlijk ook de kern van uh, wat je volgens mij moet doen en wat net ook wel wat terughoorde. Je moet voor lange tijd de relatie met elkaar aangaan. En dat betekent niet dat je even een, een klein projectje start, een paar maanden uh, is wat probeert en dan volgens afhaakt. Ja. Dit uh, lange adem. En dat betekent ook met het kassenproject, daar gaan we gewoon nog een paar jaar mee door. Zo is dat ook gepland. Wat we verder uh, aan doen zijn op dit moment, in de zorg zien we veel vacatures. Um, uh, vooral de komende jaren zie je een enorme stijging aan van het aantal vacatures. Wat we afgesproken hebben met zorgpartijen in Rotterdam, is dat wij mensen gaan opleiden ja. uh, voor uh, bijvoorbeeld thuiszorgmedewerker. Uh, zodat zij in kunnen stromen in uh, de opdrachten die we uh, ook uitzetten in de markt. Ja. En wat we afspreken ook met werkgevers, is dat zij mensen die op dit moment bij hen werken. Uh, doorscholen, oftewel investeren in opleiden, zodat zij ook wat complexere functies ja. aan kunnen. En het plaatsen en... van advertenties, zoals de gemeente Druten dat doet, is dat iets voor voor Rotterdam? Nou ja, kijk, uh, uh, voor gemeente Rotterdam is dat wat, wat lastiger. Wat wij hebben met een uh, groot aantal werkgevers is daad in beeld. En dat betekent dat uh, werkgevers kunnen kijken naar filmpjes van, uh, van mensen. We hebben zo'n 1800 uh, filmpjes. Ja. Want wat een, een beetje het um, uh, ingewikkelde is, is dat wij een in- en uitstroom per jaar van 12.000 mensen hebben... Um, dus uh, uh, wij moeten vooral veel grote afspraken ook met werkgevers maken... om ervoor te zorgen dat ja, de juiste persoon ja. op de juiste plek dus komt. Dus dit werkt alleen, in, goed. Een, dit werkt alleen in een kleine gemeente, zo'n nou, advertentie? Ik, kijk, het is altijd wel goed om uh, zoveel mogelijk um, uh, uh, ook te doen. En wat ik heel goed vind aan advertenties is dat mensen zichzelf presenteren. Ja. Nou, dat doen wij dan via filmpjes, daar kunnen we ook wat meer uh, massa maken. Ja. Um, en levert dat, dat, levert dat werk idee. op voor die mensen? Uh, ja, omdat uh, werkgevers die zien meteen hoe iemand zich presenteert. En wat werkgevers vooral zoeken is, ze willen iemand die gemotiveerd is. Die ja. zin heeft om ook echt wat te doen. En dat komt heel erg in uiting oh, in zo'n filmpje. Ja. En uh, ik denk ook in zo'n advertentie. Meneer Florijn, nog een vraag. Uh, we hebben net gehoord dat de gemeente Amsterdam... die heeft gezegd dat mensen met een uitkering nu verplicht moeten worden gesteld... om zich in te schrijven bij het uitzendbureau. Gaat u dat in Rotterdam ook doen? Werk, uh, mensen met een uitkering moeten zich... Verplicht te laten inschrijven in het uitzendbureau? Nou, dat doen, doen we al uh, sinds uh, uh, vorig jaar juni. Uh, dus als je hier uh, komt voor een uitkering, ja. dan uh, moet je eerst vier weken uh, een inspanningsverplichting doen. En bij die inspanningsverplichting zit het inschrijven bij een aantal uitzendbureaus standaard ja. in. Dus het is hier gebruikelijk. Vier weken maar? Ik denk dat is toch veel nee, te weinig. Uh, uh, vier weken inspanningsverplichting. Dat betekent ja? dat je de eerste vier weken uh, geen uitkering ja, krijgt... Ja. maar zelf je inspanningen ja. moet verrichten. Uh, en daar, daar inspanning blijft natuurlijk altijd. Omdat je uh, echt iets terug moet doen voor je uitkering. Ja. En als, een, uh, als de gaat ook moet zorgen dat je weer uit de uitkering komt. Oké, okay, dank, uh, dank u wel, meneer Floreen. Dank u wel en heel veel succes met uw plannen in Rotterdam. In de bus ja. nog steeds wethouder Jak van Dongen van Druten... Uh, Amsterdam zegt, mensen met een uitkering moeten zich inschrijven bij het uitzendbureau. Toen ik dat las, dacht ik, dat is toch ook heel erg raar dat ze daar nu, nu mee komen. Ik bedoel, als je een baan wil, dan moet je ervoor zorgen dat je ingeschreven staat in het uitzendbureau. Verbaast u dat niet? Zou dat niet altijd verplicht moeten worden gesteld? Ik denk dat het altijd verplicht zou moeten worden. Het verschil hier met de gemeente Druten is natuurlijk, we hebben 170 mensen nu in de bijstand. Die kennen we allemaal redelijk goed. En we hebben daar ook behoorlijk goede afspraken mee gemaakt met wat ze allemaal doen. Uh, maar ik denk dat het zeker dat ze allemaal ingeschreven moet worden. Maar dat is ook sinds 1 januari is ook de nieuwe wet. Dus op ja. het moment dat je in de bijstand zit, dan wordt van je verwacht dat je altijd een bepaalde prestatie gaat leveren. En ik wil, ik wil heel even in kort aansluiten op de opmerking ook van mijn collega uit Rotterdam ja. van die zorg. Wij beginnen hier ook met een project in de zorg. We hebben nu. 15 mensen geselecteerd, ook vanuit de bijstand. En die krijgen een opleiding in de zorg met de bedoeling... dat ze later ook een reguliere baan dus in de zorg gaan krijgen. Dus dat sluiten we op aan ja. om een collega van Rotterdam, wat hij net gezegd heeft. Okay. Ronnie, je zit hier in de bus, 28 jaar, al anderhalf jaar werkloos. Sta je ingeschreven in een uitzendbureau? Ik uh, sta op het moment ingeschreven bij 13 of 14 uitzendbureaus. 13 of 14. Ja. En? Niets opgeleverd? Uh, wel oproepbasis. Ik ben niet uh, continu thuis. Ik heb, uh, dan kan ik drie dagen ergens werken, dan kan ik een week werken, dan kan ik twee ja. weken werken. Dat is een beetje het punt. Maar is het dan niet misschien een oplossing, terwijl je dan toch uh, een groot deel van de dag thuis zit om, om je te laten herscholen? Uh, ik ben bezig met een studie die ik, al, uh, die ik langs mijn uh, werkzoeken volg, zeg maar. Uh... Oké. Okay. We gaan even naar een beller. Vrachtwagenchauffeur Arjen. Arjen, goedemorgen. Zeg het maar. Dank je wel voor het wachten. Ja, goedemorgen. Ik uh, denk dat het uh, aan uh, de economische tijden ligt. Want iedere grote bedrijven neemt tegenwoordig Polen aan, want die zijn veel goedkoper. Ja. Als ze kunnen kiezen tussen een jonge jongen, die moeten ze 8 euro per uur betalen. En zo'n Polen betalen ze nog geen 4 euro per uur. En ik kom bij heel veel grote bedrijven die allemaal leveren aan de Nederlandse supermarkten. Ja. Allemaal gereorganiseerd twee jaar geleden. Alle Nederlanders eruit. Nu allemaal Polen via Poolse uit okay. En ik denk dat daar een hele hoop te halen is. En dat heeft niks met discriminatie te maken. Ik kan die Polen begrijpen. Als ik, uh, ja. ik weet, Polen is helemaal niks. We verdienen. Als, we, als we hier 1 euro verdienen, is daar vier slot. Dus als een Pool hier 800 euro in de maand verdient, is hij daar een rijk man. Dankjewel Arjen. We gaan het even vragen aan... Dr. Roeland van Geuns die nog steeds aan de telefoon hangt. Is dat waar? De Polen zorgen ervoor dat onze eigen mensen niet aan de slag kunnen? Uh, dat lijkt me een beetje kort door de bocht. Uh, er, er zijn uh, ongetwijfeld functies en sectoren... waarin uh, het aantal uh, uh, Polen of andere Oost-Europeanen... Uh, een uh, fors aantal banen uh, bezetten... Ja. Uh, die wellicht ook door Nederlanders bezet zouden kunnen worden. Maar uh, uh, dat heeft... Het uh, niet alleen te maken met verschillen in beloning, want er zijn ook voldoende sectoren waarin dat wat uh, uw Beller net zei mm -hmm. uh, gewoon verboden is. Waarin je gewoon ook buitenlanders volgens de ja. uh, normale geldende cao's op. Maar meneer betaal. Van Geuns, toch? Hè? Even, ik onderbreek u even. Want in Rotterdam heeft uh, wethouder Marco Florijn toen het kassenproject gedaan. Maar ook daar zagen we in de kassen, in onder andere het Westland, dat ze liever iemand uit Polen hebben dan iemand uit Nederland die stukken duurder is. Dus het probleem is wel degelijk reëel. Het belangrijkste probleem voor een werkgever is dat hij iemand wil die, die uh, gemotiveerd uh, aan de slag wil gaan. Uh, en uh, de, de schets van uh, uh, dat, dat Nederlanders dat, uh, niet, ja. daar, daar niet voor in aanmerking zouden komen omdat ze te duur ja. zijn, is uh, in uh, heel veel situaties echt gewoon. Ronnie is het niet met u eens. Die zit hier in de bus, is al anderhalf jaar op zoek naar werk. Ronnie. Ja, de regionalisatie waarbij ik uh, zonder werk kwam te zitten, dat, uh, daar werkt ook een dertigtal Polen. En daar hebben ze het zo weten te draaien dat uiteindelijk toch de Nederlanders weg moesten en de Polen konden blijven. Omdat het werk wat de Polen deden, dat uh, wilden de Nederlanders niet doen, werd gezegd. Dus uh, vandaar. Ze hebben ja. het laatst gevraagd. Plus dat ik, ik, ik merk het zeker wel, en ook in mijn vriendenkring. Ieder, al het laaggeschoolde werk, dan nemen ze Polen of andere ja. buitenlandse mensen van. Hans jij herkent het ook. Ja. Even de microfoon aan jou? Ja, klopt. Dus polies zijn wel het probleem. Nou, te even zo te zeggen. Nou ja, dat vind ik een beetje grof <laughs> gezegd. Maar het is, ik merk, ik kom zelf, ik heb zes jaar in de randstad. Je moet ermee concurreren in ieder geval. Ja, dat sowieso. En het is, een, het is oneerlijk om te concurreren. Uh, uh, je hebt gewoon je, je kosten inwoning. Je, je moet gewoon je brood op de plank hebben. Ja. En het is heel lastig, zeker in de randstad waar ik gewoond heb de afgelopen zes jaar. om uh, uh, heel uh, weinig te ...te verdienen um, om, om, om die concurrentie eerlijk te houden. Zeg ja. maar. Je, je kan niet je, je eigen salaris vragen, want daarvoor werken drie, twee ja. Poolse mensen. Meneer Van Geuns korte reactie graag. Ze ervaren hier in de bus, ervaren ze in ieder geval hier in Druten wel die concurrentie? Ja, die concurrentie die is er ongetwijfeld. Uh, verantwoordelijkheid daar, de, de eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt natuurlijk bij werkgevers. Werk, als werkgevers zich zo gedragen... Uh, dan uh, is dat iets wat je de werknemer of de werkloze niet kunt, kunt verwijten. Maar als je het iemand zou moeten verwijten, dan is het die werkgever die uh, de goedkoopste arbeidskracht uh, zoekt. Uh, en uh, er zijn ook voldoende sectoren waarin dit uh, zich niet of vrijwel ja. niet voor kan doen. Bijvoorbeeld omdat mensen die uh, in die functies uh, gaan werken uh, Nederlands moeten spreken. Oké. Okay. Ik ga naar de telefoon, want aan de telefoon hangt... Mevrouw Koksma, en mevrouw Koksma is niet zomaar een beller... mevrouw Koksma is 100 jaar oud. Goedemorgen, mevrouw Koksma. Goedemorgen, mevrouw. Wat goed dat u belt. Vertel. <laughs> ja, vertel. Uh, ik zeg, uh, we moeten de krijgsdienst weer terug. Allemaal. Uh, en dan met maatschappelijk zorgondersteuning. En als we dat doen, dan... ...kunnen we uh, uh, allemaal aan het werk, want er is zoveel werk te doen... ...maar niet allemaal wat we zelf graag willen. Ja. Maar werk, werken, werken, men mag beginnen. En als je begint, dan komt er wel wat van. Dus... Maar als je niet aanpakt, ja. dan komt er niks van. Oké, okay, dus er is werk... En dan bedoelt u van mensen moeten die ja, een maatschappelijke soort dienstplicht, gewoon in de zorg helpen. Uh, misschien u helpen met boodschappen doen? Ja, uh, ik zal het zeggen. Als, uh, of aardappelen Ik zeg super wat. wat planten, of planten. Uh, ja. Of, of de grond. Gewoon. Is, als de jongens gewoon aan de, de, de slag. Goed, gewoon aan de slag. Vind ik een goed advies. We gaan het aan Ronnie en Angela vragen. Dank u wel, mevrouw Koksma. En een hele Leuk mooie dag. Goede succes. Dank wel. Ronnie en Angela, jullie moeten gewoon aan de slag. Ronnie. Ik zou graag aan de slag gaan. Het is alleen het punt dat ik de kans op het moment niet krijg. En om nog eventjes in te spelen op wat, uh, wat er net werd gezegd over die polen. Ik heb bij mijn laatste werkgever uh, werd mij ook duidelijk gezegd... Uh, uh, hij wilde mij hebben omdat hij iemand wilde hebben die uh, voor zichzelf kon denken. Want anders uh, handjes had hij handjes niet nodig, want voor handjes nam hij wel twee polen aan. Dat is mij letterlijk gezegd, en het was een chef en het was, niet een, het was gewoon een leidinggevende. Ja. Dus... In de bus nog steeds ook ondernemer Henk van Summeren. Herkent u dit, wat Ronnie zegt? Ja, natuurlijk herken ik dat, want bij ondernemers gaat het er inderdaad om van wat blijft er onder aan de streep over. Ja. En het werk moet natuurlijk, wat dat betreft, zo goed, maar wel ook zo goedkoop mogelijk gebeuren. Wat dan wel de kracht is in deze regio, is dat we natuurlijk ja, een, een redelijk gesloten gebied zijn. Een goede samenwerking hebben met de gemeente. Mm -hmm. uh, veel van onze bedrijven die leven van de inwoners hier. En daar moeten wij denk ik de kracht uit halen. Dat we onze mensen in ons bedrijf krijgen. Dat we een goede samenwerking hebben met de gemeente. Die ook de bedrijven in de regio inzet. Dat doet de gemeente hier ook. Die halen geen bedrijven van ver weg. Als er wat te doen is dan gebeurt dat door ondernemers in deze regio. Ja. En daar moeten wij dan als ondernemerskorps moeten wij ook wat voor terug doen. Het is dus niet helemaal zo dat, het, uh, dat er geen polen werken... dat wij niet kijken naar kostprijs, want daar moeten wij van leven. Dus dat gebeurt zeker wel. Precies. Aan de telefoon hangt nog steeds onderzoeker en adviseur van Zekerplan, dokter Roeland van Geuns. Dokter Roeland van Geuns, heeft u nog een tip voor de mensen hier in Druten? Um, da, dat is een moeilijke vraag. <laughs> um, ik, ik denk dat, uh, uh, um, en dat weten we ook uit onderzoek... dat het, het op zo uh, breed mogelijke manier en zo... Intensief mogelijk zoeken naar werk, dat dat in ieder geval de kans op uh, succes vergroot. Nou, uw ja. beide gasten in de, in de bus uh, geven daar uh, zelf een mooie illustratie van. Dat dat uh, nog niet succesvol uh, is, dat heeft inderdaad gedeeltelijk wel met de arbeidsmarkt te maken. Uh, de, uw gast die in de wajong zit, die heeft natuurlijk ook inderdaad, ja. zoals ze zelf al zei, wel heel veel te maken met vooroordelen van werkgevers. En het zou heel goed zijn als uh, daar ook vanuit de gemeente wat aan gedaan ja, kan okay. worden. Want uh, daar, uh, daar hebben we ook nog wel een heel groot probleem. Okay. Dank u wel, dokter Roland van Geuns. Uh, ik doe nog een oproep, oproep voor jullie, Ronnie en Angela. Luisteraars, als u een werkgever bent, ondernemer en u heeft nog werk, Ronnie en Angela, twee mooie ge, ja, mensen die graag willen zitten hier bij mij in de bus, bel naar nou ons, mail ons, tweet ons en we zorgen ervoor dat u ermee in contact komt. Dank wethouder Jack van Donke, Dongen, dokter Roland van Geuns, Ronnie en Angela, Henk van Sommeren. Dank voor uw mails, tweets en bellen. Morgen. Morgen zijn we weer om half elf. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wien Aard, Fatima Badja, Mario van Zuilen, onze stagiair Bas Gringhuis eindredactie Barbara van der Klis. Tot morgen. Dan kom niet tot twee dingen. Toe, thanks. ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.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 Macro Philips 32 inch Full HD LED TV van 309 voor 289 euro. Dit is Radio 1.